Gemeente, ik lees u voor uit Exodus 20, waarin God ons zijn wet voorhoudt. Woorden van bevrijding, die ons een weg banen ten leven. Na de wet zingen we zonder verdere aankondiging vers 7 van Psalm 19. Psalm 19, vers 7, na de wet. Toen sprak God...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 Gij zult niet begeren, uw naast een huis. Gij zult niet begeren, uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus vatte deze woorden samen door te zeggen: Gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naast lief hebben als uzelf.